In de deeltjesversneller CERN bij Genève... zijn wetenschappers met stomheid geslagen... omdat ze deeltjes gemeten hebben die sneller gaan dan het licht. Dat is volgens de relativiteitstheorie van Einstein niet mogelijk. De deeltjes werden ondergronds afgeschoten naar een meetstation bij Rome. De wetenschappers laten hun waarneming controleren... door collega's in de VS en Japan.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 Barcelona-speler Avelay heeft een zware knieblessure opgelopen. De Oranje International is waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld. Avelay scheurde tijdens de training een kruisband in zijn linkerknie... en hij wordt morgen geopereerd. Het weer, het is droog, vracht plaatselijk mist, minimaal rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zon en het wordt dan 18 graden. Tot zover het NOS Journaal, dan is er nog verkeersinformatie... Op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit en Dolder en knooppunt Rijnsveert. Drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Dag. Het leek erop dat ze na het geroep van gisteren... het vandaag in de Tweede Kamer zo waar over de inhoud zou gaan. En eerlijk is eerlijk, het ging een deel van de dag eh, over de inhoud. Maar wederom wordt alles weer overschaduwd... door een platte ruzie tussen de premier en tussen Geert Wilders. Het gedoe heeft... Consequentie voor dit programma. Eigenlijk zou Paul de Krom mijn gast zijn, de staatssecretaris van Sociale Zaken. Maar het liep allemaal uit in Den Haag. De algemene beschouwingen liep zo uit dat het onhaalbaar zou zijn voor Paul de Krom om hier op tijd te zijn. We kwamen uit bij Sander Dekker, een jonge, ambitieuze wethouder van VVD-huizen. En ik ben heel blij dat hij hier is. Sander Dekker, goede nacht. Um, jij wordt een beetje gezien binnen de VVD als een Rising Star. Vaar je dat zelf ook zo? Ik probeer uh, mijn werk in Den Haag goed te doen. en uh, Ik doe dat met heel veel plezier en uh, ben blij dat dat goed gaat. Ik, ik, ik proef nog geen vermoeden van antwoord eerlijk gezegd. <lacht> ja, maar dat soort dingen zeg je ook niet over jezelf. En, uh, um, ik, ik, vind, ik vind het ontzettend, uh, ontzettend leuk om in de stad waar ik, uh, waar ik geboren ben... en uh, lang gewoond heb, dit, uh, dit te doen. En ik vind het lokaal bestuur uh, enorm interessant... En, als je kijkt naar wat jou en mij raakt. Uh, ik, ik, ik woon zelf in Scheveningen. Is dat als ik de straat op ga, dan, dan kom je dat direct tegen. Uh, uh, of dan gaat het om openbare ruimte, veiligheid op straat, scholen. Het zijn, uh, zijn allemaal, allemaal dingen die wij dagelijks voorbij zien. Uh, zien ja, komen. Lokaal bestuur betekent dat, het, dat je praat, gaat, nadenkt over dingen die dagelijks mensen raken. Het staat heel dichtbij. Ja, het staat heel dichtbij. Hè? Lokaal bestuur is eerst de eerste overheid. Maar hangt er een geur van succes uh, uh, aan wat jij doet op dit moment? Nee, nee, absoluut niet. Uh, uh, als je kijkt naar Den Haag uh, gaat het denk ik goed. Uh, we hebben uh, een maand geleden een feestje gehad in Den Haag. We verwelkomden de uh, 500.000ste inwoner. Dat is wel zijn tijd heel anders geweest. Hè? In de jaren 80... Uh, liep Den Haag leeg, mensen vertrokken, wijken verloederden. Uh, dat leidde ertoe dat Den Haag zo goed als failliet was op een gegeven moment. Nou, nu zitten we gewoon weer in een positieve lijn die naar boven loopt. Mensen wonen weer graag in de stad, komen daar ook weer naartoe. En dat zie je aan alle, aan alle kanten en dat is, uh, de, dat is denk ik goed. Je bent wethouder, die gaat over financiën, Je gaat over stadsbeheer. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Um, je hebt net zelf ook een raadsvergadering achter de rug. Uh, of ook, maar ook een vergadering achter de rug, wou ik eigenlijk zeggen. Hoe, hoe was de tone of voice daar? Nou, dat ging er stevig aan toe. We hadden een, uh, een debatje waar, waar ik uh, nog een rol in mocht spelen... over het al dan niet gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het, uh, het schoon- en houden van de stad. Ja, soms gaat het ook over hele simpele... Ik wou zeggen, dan heb je wel een groot ja, probleem met de kop. Over hele simpele dingen, maar dat liep, uh, dat liep behoorlijk hoog op. Waarbij Wat? een aantal Waarom? partijen... Nou, een aantal partijen... GroenLinks uh, was falinkant tegen het gebruik van die bestrijdingsmiddelen... en wilde dat daar onmiddellijk mee gestopt werd. Maar gelukkig was er een uh, brede steun uh, uh, uh, ook in de Raad... om hier gewoon mee, mee door te gaan. En uh, nou, we gaan het allemaal even goed, uh, goed bekijken. Ook in Den Haag is de PVV actief. Uh, hoe, hoe gaat dat daar bij jullie? Nou ja, gaat goed. Um, uh, zij doen hun ding, uh, wij het onze. En uh, dan kom je elkaar weleens tegen in debat. En dat gaat er ook wel eens uh, scherp aan toe. Maar daar is het debat ook voor. Den Haag staat ook niet bekend als een stad waar mensen snel een blad voor de mond nemen, toch? Nee, nee. En. en, en... Nou ja, dat zie je vandaag denk ik ook wel in de Kamer. Um, af en toe leidt dat tot wat verruwing. Dat is iets wat je natuurlijk al wel wat langer ziet. Um, en dan kan je je daarin mee laten voeren of niet. En uh, wat ik zelf altijd probeer in de debatten... Uh, is om gewoon rustig te blijven en uh, focus op de inhoud te houden. Wat is het ergste wat de wethouder van Financiën... ooit naar zijn hoofd heeft geslingerd gekregen? Uh, nou, dat zou ik geen eens meer weten. Maar ik was vast een hele linkse nog wat. Of een, uh, of een, of een flapdrol of iets dergelijks. L ja. Links voor een VVD? En dat ja, is... ja ze, dat weten ze, natuurlijk, ze weten je altijd goed te raken. <laughs> en die deed pijn, bedoel je? <laughs> ja, dat zijn niet de complimenten, nee. Laten we even, even naar de dag van vandaag kijken. Laten we daarmee beginnen uh, met even een paar, paar fragmentjes. Want het is, het, is, het is zo aanwezig in het nieuws, maar tegelijkertijd... Ja, nou goed, je kunt, je kunt er niet omheen en ik wil er ook niet omheen... omdat ik eigenlijk graag even met jou daar uh, met een soort expert view naar wil kijken. Laten we beginnen met... Uh, ik wou zeggen het gedoe, maar het is eigenlijk wel heel serieus. Um, Rutte is in debat met... Uh, Rutte staat eigenlijk gewoon te vertellen en... Kom terug op een uitspraak die de Pvv Raymond de Roon heeft gedaan. En dan gebeurt er vervolgens tussen Wilders en hem dit. Ik wil wel van dit moment gebruik maken, voorzitter... om een ander punt van de PVV te benoemen... wat hier een tijdje geleden het vraaghutje aan de orde is geweest. En toen heeft Pvv Raymond de Roon gezegd... dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is. En ik wil hier nog wel even... nou, als het niet zo is, wil ik dat graag rechtgezet hebben... maar ik wil daar, als dat wel zo is... in de meest felle uh, termen afstand van nemen. Maar als ik dat verkeerd citeer, dan hoor ik het graag... Meneer Wilders. Ja, voorzitter. Ik hou de minister-president net een uitspraak voor. En dan zegt hij, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien kan hebben. Het was Pechtold. Die zei, een islamitische aap. Het was mijn collega. Die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is de, ja, de is beeldspraak. beeldspraak. Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, ach. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe de... ja. eens normaal, man. Lekker ze normaal. Dat heeft hij niet... en voorzitter, lees ja. lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. U nee, kunt toe niet praten over de premier. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als de islamitische aard. dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd. Dan, dat heeft u niet gezegd. Doe eens normaal en rustig man. Nee, Ik nee, ben nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Meneer, meneer volkomen. rustig. Ja, Claudia de Brey, de cabaretière, die noemde dat bij De wereldwijd door. Uh, uh, dit is zo ontzettend maaskantje. En het ging haar met name om de doe-zelf-normaal-opmerking. Ja, ik vind dit allemaal weinig verheffend. En uh, ik, ik vraag me wel eens af hè, als, als zoiets dan gebeurt. En uh, er staat een leraar morgen weer voor de klas. En er gebeurt iets. En een van die leerlingen zegt, uh, doe eens even normaal, man. Ja... Wat, wat, wat doe je dan? Sta je voor een klas en de, de, de avond ervoor is het breed uitgemeten op de televisie. Die leraar uh, zou echt boos willen worden, zou op willen treden. Nou maar... ja, ik, ik, ik vind, ik vind de Tweede Kamer is geen kroeg. Um, wat is kroegpraat. Uh, dit, dit... Ja, vind ik wel. Als, als ik wilde zo hoor van... Uh, ach, doe eens normaal, man. Of, hè. En ik, ik, ik heb dat ook een aantal eerdere keren gezien in, uh, in de algemene beschouwing. Maar ook daarvoor, hè. Het is ook niet alleen Wilders die dat doet. Maar die voorbeeldfunctie, want, want uh, we hadden vanmiddag in Stam.nl... hadden we uh, Sterk van CDA, vice-fractievoorzitter uh, in de uitzending. Uh, en zij had het ook, na aanleiding van gisteren... en gisteren was eigenlijk nog een milde variant van wat er vandaag gebeurd is... over uh, het pesten van, van Wilders. En hij zei, zij zei ook, van, ja, dat, dat is een voorbeeldfunctie ook. Oh, nou ja, ze noemen ook scholen. Nou ja, precies. Hè? En ik vind dat wij als bestuurders en politici een, een voorbeeldfunctie en rol hebben... Uh, ik vind ook dat het in het debat moet gaan uh, om de inhoud. En dan mag het af en toe best scherp zijn. En uh, in het heet van de strijd mag, zit daar ook soms wel emotie in. En dan, en dan ga je wel eens even... Dat je zegt, nou, had ik misschien anders, anders moeten formuleren. Of, maar ik, ik krijg soms wel eens de indruk dat er met opzet... Uh, wat getreiterd wordt of... Uh, of dat, dat, dat het erop lijkt dat... Nou, er worden grenzen overschreden. Even over die inhoud, hè. er worden grenzen overschreden. Uh, Geert Wilders zegt in dit fragment uh, vanavond in de Kamer... het klopt helemaal niet, het was Pechtold die uh, die woorden in zijn mond nam. Uh, wij zijn even gaan zoeken, we zijn er niet de enige in over, we zijn even gaan zoeken. Het ging om Raymond de Roon, het ging om het vraaguurtje onlangs in de Tweede Kamer. Raymond de Roon in een speech die niet geïntrapeerd werd, zei toen dit... Erdogan noemt de Israëlische onderschepping van de Turkse flotilla onrechtmatig. Voortaan, zo dreigde Erdogan, zal de Turkse marine worden meegestuurd met flotilla's. En dat is, voorzitter, extreem oorlogzuchtige taal. Ik vind, de PVV vindt, deze oorlogzuchtige taal van Turkije... ...disproportioneel en ongepast. Het verbaast mij, voorzitter, dat de Nederlandse regering dit niet krachtig heeft veroordeeld... Voorzitter, de islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan. Voilà. Ja. Hij heeft het gewoon gezegd. En of je, nou, je kunt semantiek bedrijven. zeggen Hij heeft Erdogan geen uh, islamitische aap genoemd, maar de aap komt uit de mouw. Ja, nou, maar dit is niet fraai, hè? Uh, maar het is ook niet, uh, niet nieuw. We hebben Marijnissen gehad die in een debat... Uh, uh, uh, naar een lid van het kabinet uh, Flapdrol noemt. Uh, Tineke Huizinga van uh, de ChristenUnie. Die het uh, asielbeleid onder verdonk vergelijkt met uh, nazi-praktijken. En het is een verruwing die we al vaker zien. En ik vind het zo jammer dat dat afleidt van de inhoud. Want het gaat om een miljoenennota. We zitten midden in een financiële crisis... Waar de rest van de wereld vandaag mee bezig was. En dat lijkt in Den Haag en in Nederland alleen maar te gaan om de toon van het debat. Wat volgens mij in mijn bescheiden mening... maar weerleg het alsjeblieft, Sander, als je het nu niet mee eens bent. nieuw is, is dat het nu gaat om iemand die nieuwe regels schrijft. Door de felheid, maar ook doordat hij feiten verdraait en daar een andere draaiing geeft. De gedoogpartij van dit kabinet heet de PVV. Gisteren uh, heette het opeens Partij van de Arbeid. Feitelijk gezien op drie dossiers na niet juist. Vandaag gaat het over een uitspraak waarvan hij zegt... die is helemaal niet gedaan. En hij is wel gedaan. Dat zijn toch nieuwe regels dan, in feite? Er, er gebeurt toch iets, grens, letterlijk grensoverschrijdend... op het moment dat het in het parlement... het, het op straatvechten en op, op kroeg praat gaat lijken? Ja, ik denk dat de kijker er weinig meer van begrijpt. Hè. Die zal iets, iets hebben van, het is voor raar wel eens niets uh, gebeuren. En nogmaals, ik vind het heel jammer dat het afleidt van de inhoud. En wat ik goed vond vandaag aan, aan Rutte... Uh, is dat hij vanochtend eh, aan het begin van het debat... direct geïnterrumpeerd werd door Marijnissen. En die vroeg van, wilt u reageren op wat Wilders gisteren zei... in de toon van het debat? Marijnissen? Ja, Marijn... Of sorry, Roemer. Ik wou het. zeggen. <laughs> het is laat. Dat is een tijdje geleden. Ja. Roemer die, die interrumpeerde en die zei van... mag ik een, een, een oordeel van de premier over uh, wat wilde gisteren zijn En Rutte was verstandig en zei, ik wil het eerst hebben over inhoud. Ik parkeer inhoud. het. Even niet. Ik parkeer het. Hè? En dat betekent dat er vandaag zes uur lang over de inhoud is gesproken. En dat is ook volgens mij allemaal goed gegaan. Ja, en wat dan de aandacht krijgt, is het staartje... waar het gaat over dit soort dingen. En dat is eigenlijk uh, erg eigenlijk jammer. De inhoud is de miljoenennota. Um, het kabinet presenteert zijn plannen uh, voor het komend jaar... in, de, in een volstrekt... Fluïde beweging, een moment in de geschiedenis. Alles, alles is vloeibaar, alles is onzeker, althans als het om de economie gaat. Is duidelijk wat de financiële consequenties voor de stad Den Haag zijn van het kabinetsbeleid? Ja, vooralsnog nog wel, en die zijn uh, fors, maar de hele miljoenennota is natuurlijk een, een uh, verhaal met veel bezuinigingen. Iedereen gaat er uh, ook wat op achteruit. Maar je moet het wel plaatsen tegen de achtergrond van de ergste financiële crisis sinds de jaren 30. En het feit dat we in het dieptepunt van die crisis, twee jaar terug, hè, toen al die banken failliet gingen. we er met z'n allen nog 2% in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Um, maar goed, al met al is, dat, is het iets wat iedereen voelt. En we moeten reëel zijn. Dit moet gebeuren en hier moeten we doorheen. Wat de gemeentes vooral voelen is de verschuiving van taken en, en, en opdrachten. Ja, wij voelen een aantal dingen. Uh, we hebben een, sy uh, een systeem met het rijken. Uh, een van onze belangrijkste inkomsten komt vanuit het gemeentefonds. En uh, dat noemen we trap op, trap af. Dat betekent dat als de rijksuitgaven uitzetten... dat gemeenten meer geld krijgen. En dat als de rijksuitgaven krimpen, en dat is nu het geval... dat wij minder geld krijgen... En, maar, uh, sorry, ik snap trap op, trap af dan nog niet in dit verband. Nou ja, dat betekent, die gaat met het Rijk mee de trap op uh, uh, als er meer geld is. Also. En je gaat met ze mee de trap af als er minder geld is. En dat betekent dat de gemeenten een deel van de bezuinigingen van het Rijk met zich uh, uh, meenemen. En dat, dat, dat raakt ons fors. Um, maar er ligt nog een beweging achter. Namelijk dat het Rijk ook een aantal taken ja, nadrukkelijker ja, naar de gemeente doorschuit. Daar bovenop, dat komt daar bovenop. Dat het Rijk zegt, wij hevelen een aantal taken over naar gemeenten. Um, met het geld, maar daarmee ook met een korting. Hè. Um, um, neem bijvoorbeeld de jeugdzorg. Dat gaat om ongeveer 3 miljard. Uh, dat gaat straks onze kant op en er wordt ongeveer 10 procent op gekort. Is dat erg? Nee, ik denk het niet. Wij hebben als gemeente namelijk de afgelopen jaren ook steeds gezegd... geef ons die taken. Wij kunnen dat beter. Um, omdat wij dichter op die scholen zitten. We hebben onze consultatiebureaus, we hebben onze mensen in de wijken. Daar wonen ook de gezinnen en jongeren die jeugdzorg nodig hebben. Maar we kunnen het ook goedkoper. Maar minder dat... bureaucratisch, Maar minder betekent dat, regels. dat de provincies dan, dan ook hun handen van het jeugdbeleid afhoudt? Nou, dat zou heel goed zijn als dat straks gebeurt. Ja. Ik hoor een nee. Nee, dat is, het ligt in de lijn dat de jeugdzorg... inderdaad van het Rijk en de provincies naar de gemeente gaan. En ik ben blij dat dit kabinet ook die stap maakt en, ze daar, en daar zijn nek voor deur toe. Maar dat, dat is toch nog steeds een hele wonderlijke situatie... dat, dat in uw stad, kan het zomaar zijn dat, dat de, de stad Den Haag... een jeugd-en-jongerenproject heeft met, met allemaal prachtige doelen... en dat, dat de provincie, en daar zijn ook daadwerkelijk voorbeelden van... niet in Den Haag, weet ik niet, van Den Haag weet ik het niet... de provincie eenzelfde project in dezelfde stad aan het uitvoeren is... en ze weten het van elkaar niet eens. Ja, dat kan gebeuren. Wij komen achter de voordeur bij mensen binnen... Uh, om uh, soms orde op zaken te stellen, omdat het echt volkomen uit de hand loopt. Huh? Kinderen die niet meer naar school gaan, spijbelen, schuldenproblematiek. En dan constateren we wel eens dat er al, al uh, een half jaar iemand van jeugdzorg bezig is... Uh, die dan de problemen niet oplost. Maar dat is toch... Dat, dat, is, toch... Is, dat is idioot en dat moet stoppen. Uh, leg het allemaal in één hand. Laten we stoppen met al die verschillende hulpverleners... die zich op één en hetzelfde gezin storten... En dat kan ook beter als we uh, uh, een einde maken aan dat rare systeem dat eerst de gemeente erover gaat. En als het iets ingewikkelder is, dan moeten ze naar het volgende loket, kloppen ze aan bij de provincie. Moeten ze dus geïndiceerd worden, heel veel bureaucratie. En dan heb je dus kans dat ze soms zeggen, nee, die is niet helemaal voor ons, die gaat weer terug naar de gemeente. En dan heb je jongeren die, die, die een, drie maanden in een traject zitten en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat kan echt vele malen beter. Plus ook volgens mij een groot probleem in alle bescheidenheid... namelijk jongeren die 18 worden... en dan vanaf dat moment gewoon opeens pas losgelaten worden. Ja, dat zijn ook rare dingen. Hè? Dus we zetten het allemaal in hokjes en in systeempjes... en dat sluit niet aan bij de werkelijkheid. Het kan goedkoper met, met, met een beetje efficiency-korting. Dan is dat te overleven. Nou ja, we moeten het eerst nog laten zien als het, hè? gemeente. Hè? Er komen taken over van jeugdzorg naar de gemeente. Er komen taken over van de AWBZ naar de gemeente. Het zogeheten werken naar vermogen uh, gaat voor een groot deel over uh, naar ons. En daar zitten forse kortingen op. Wij hebben uh, steeds gezegd, uh, doe dat. Maar we moeten het nu nog wel laten zien. En voor... Een aantal dingen moeten er ook goede afspraken komen met het Rijk. Neem bijvoorbeeld de wet werk dat uh, werken. Oh, sorry, naar even, even dat ja. werken naar vermogen om dat niet, niet te laten zweven. Ja. Dat, dat is de samenvoeging van de waajongregeling met met de jongeren die gewoon een stempel krijgen en de rest van hun leven ja. niks meer hoeven te doen. Even heel heel ja. uh, simpel gezegd. Uh, en de sociale werkplaatsen en, en, de, en de wet, Ja de bijstandwet ja. zeg maar. Precies die drie samengevoegd uh, gaan werken naar vermogen heten. Wat wat wat is daar nieuw aan die opzet? Nou, ook dat we daar de schotjes weghalen. Want het zijn vaak uh, mensen met soortgelijke uh, problemen. Uh, afstand tot de arbeidsmarkt. En het hangt uh, soms van toeval af of je in de WSW terechtkomt of in de bijstand. En de regelingen zijn weer helemaal anders. Um, en wat we willen doen daar is om te kijken of we mensen niet veel sneller ook weer terugkrijgen in het reguliere proces. Hè? Dat ze gewoon, uh, nou ja, gewoon een baan krijgen. Hoeveel schotten zijn er eigenlijk als het gaat om, stel, stel een jongen van, wat, wat is een goed, goed, 12, wat is ingewikkeld, 12, heel jong of heel oud? Jongen? Nou, laten we zeggen, nou 12 ja, nee, nee, nee, een 12-jarige ja. jongen uh, uh, met, met, met uh, een meervoudige problematiek. Ja. Um, hoe, hoeveel loketten moet hij nu langs? Nou, die kan soms te maken hebben met, uh, uh, met de, de jeugdzorg. Uh, uh, als er een meervoudig problematiek is. Uh, als het uh, psychiatrisch is, dan heb je de GGZ. Of de jeugd GGZ. Uh, als er iets met het inkomen is, dan klopt die ook nog waarschijnlijk aan bij de sociale dienst. Uh, uh, uh, jongeren met een, uh, met een handicap, dat is weer net, uh, net wat anders. Die, die hebben te maken met de Wajong. Nou, Als je kijkt naar de Waarjong, zitten nu 200.000 jongeren in. Uh, die voordat ze ook maar één stap hebben gezet in het reguliere arbeids proces al een stempel op hun hoofd krijgen en uh, die waarjong ingaan. Dat is ongeveer per dag twee schoolklassen vol. En als we daar niks aan doen, dan wordt dat in de toekomst dubbele, 400.000. Het ja, klinkt en dan heel sociaal, echter... maar dat betekent gewoon dat mensen voor de rest van hun leven uh, in een, in een, een uitkering Exact, en in een uitkeringssituatie zitten. En we moeten veel meer kijken naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dat gezegd hebbende, uh, die schotten lijkt mij een ontzettend groot probleem. Uh, daar wordt iets aan gedaan, maar gaat dat hard genoeg? Nou, daar heeft het, uh, dit kabinet wel behoorlijk uh, tempo op. Uh, we, we zijn het ook nog niet met het kabinet als gemeentes over alles, over alles eens. Hè? Uh, neem bijvoorbeeld de hele omvorming van de WSW. Het is heel goed dat het gebeurt. Maar dat moet wel op een hele zorgvuldige manier. We moeten uitkijken dat de sociale werkplaatsen, de bedrijven... Uh, niet omvallen. Uh, dus dat is ook een oproep aan dit kabinet... van laten we nou in godsnaam zorgen dat gemeenten en sociale zaken... daar goede afspraken over maken. Als Hoe belangrijk vakbomt. zijn ze? Die sociale werkplaatsen? Ja? Nou, die zijn heel belangrijk. Hè? Dat, is, dat is de plek waar uh, mensen met bijvoorbeeld een, uh, een, een zeer laag IQ... Uh, een beschutte werkplaats hebben. En ja. daar moeten ze ook goed voor behouden worden. Maar er zitten ook heel veel mensen op dit moment in de sociale werkplaatsen... die misschien best deels of soms ook volledig... in het reguliere arbeidsproces zouden kunnen zitten. Is de aanpak van het kabinet dan de goede om die mensen te, te reactiveren? Ja, op den duur denk ik, denk ik wel. Uh, la, laat ik een voorbeeld geven. Um, uh, wij hebben honderdduizend mensen in de sociale werkplaatsen in Nederland. Dat is ongelooflijk veel. Uh, er is ook geen land ter wereld waar de sociale werkplaatsen zo duur zijn als in Nederland. Als je in landen om ons heen kijkt, Zweden, Duitsland, kan het allemaal vele malen goedkoper. Hoe komt dat? Nou, bijvoorbeeld uh, omdat de uh, mensen die in een sociale werkplaats krijgen een lager loon uh, ontvangen. Nu is het zo dat iemand die in een sociale werkplaats zit, soms tot 130, 140 procent van het wettelijk minimumloon krijgt. En als zo iemand een normale baan aanvaardt, bijvoorbeeld in een hoveniersbedrijf of in de schoonmaaksector, dan gaat hij financieel op achteruit. Dat lijkt me wonderlijk. Ja. ja, dat is natuurlijk wonderlijk. En daardoor is de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt ook heel beperkt. Een echt pijnpunt. Uh, dat is de bijstand. Um, de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... heeft een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens om uh, die bijstand uh, uh, naar de gemeentes helemaal te schuiven. Jullie mogen het gaan regelen, daar komt geld bij. Maar, zegt de VNG, gegeven het feit dat we veel meer werklozen gaan krijgen... die beweging zie je heel voorzichtig nu al... Um, gaat dat heel veel geld extra kosten. Ze hebben het over bijna 670 miljoen euro. Dat betekent een strop ook voor jullie voor de gemeente Daarna? Ja, we hebben dit jaar een, een heel groot tekort op onze bijstand. Uh, 19,5 miljoen. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is een gat. En we hebben vorige week onze begroting gepresenteerd. Daar hebben we dat weliswaar gerepareerd. Maar dat is dus geld dat we niet kunnen steken... in het onderhoud van wegen of betere scholen. Hoeveel werklozen zijn er in Den Haag? We hebben op dit moment ruim 19.000 mensen in de bijstand. En dat waren er, om even vergelijking te geven... een jaar of drie geleden, 4.000 minder. 19.000? Ja. En wat kosten die? Ja, dat, dat verschilt een beetje per geval. Hè? Uh, en, uh, Neem maar de hele, hele groep, bedoel ik? Alles bij elkaar. Gaat ja. het om, uh, ik geloof, 300, 400 miljoen. Ja. Dat is... Ik probeer ons dus even de hoofd te rekenen. Daar ben ik heel slecht in. 400 ja. miljoen gedeeld door uh, 19.000. Hoeveel is dat? 20.000 is... Oh ja, fijn. Ik hoop, ik, 400, ik, hoop, ik hoop dat jij me nu gaat redden. Dit is het rekensom, maar daar ben ik heel slecht in. Even kijken, drie nullen weg. Uh, 400.000 gereden 20. 400.000 gereden 20. Dat, dat. Dus het is... 20.000. Uh, het is... Uh, uh, 1, 2, 3, 4 0. Ja, precies. Heel goed. 20.000 per persoon per jaar. Ja. ja. Dat is aardig wat geld nog. Ja, dat is een hoop geld. Ja. Wat het is, moet... het is, ik geloof dat het iets minder is hoor. Het hangt, hangt er vanaf. Alleenstaande krijgen 70% van het wettelijk minimumloon. Als je, als je samenwoont, woont, zeg maar, een gezin zonder kinderen, is het geloof ik 100%, 100 wettelijk minimumloon wat je ontvangt. Zit daar een harde kern in van mensen die, waarvan jullie als gemeente het idee hebben van ze kunnen eigenlijk wel werken, maar om een of andere reden gebeurt het niet? Er zullen altijd mensen zijn die moeten terugvallen op de bijstand. Um, maar ik vind, ook hier geldt weer... je moet kijken naar wat mensen wel kunnen. En we gaan dat ook steeds meer doen. Hè? In Den Haag zijn we vorig jaar begonnen... eigenlijk met het uitwerken van het principe... dat je wat terug doet voor je uitkering. He, dus ik denk dat dat ook goed is. Dat als mensen aankloppen en zeggen van... ik ik zit echt even zonder werk, ik heb nu wat nodig. Dat je daar als overheid bent, dat je dat vangnet biedt. Maar dat je tegelijkertijd zegt, nou, maar we hebben ook nog wel wat te doen in de, in de stad. Maar ik krijg meteen visioenen van werkverschaffing dan? Nou ja, misschien is dat het ook wel een beetje. Uh, wat, wat wij aan die mensen vragen die een uitkering ontvangen, is bijvoorbeeld om mee te helpen bij het schoonhouden van straten. Dus wij hebben veegteams. En we vragen die mensen om daar mee te doen. En het aardige is wat je ziet, is dat als we dat aanbieden, dat ongeveer de helft van de mensen. Uh, plotseling geen bijstandsuitkering meer nodig heeft. Omdat hij dan zegt, ja als ik moet vegen... dan vind ik zelf wel een baantje in de horeca. Of misschien dat er ook een enkeling bij zit... die misschien op een andere manier zijn inkomen uh, uh, voorziet. Um, um, en dan denkt, van nou dat moet ik, dat moet ik niet hebben. Dus, dus door dat soort dingen terug te vragen... zie je direct al een behoorlijke uitstroom. Um, lukt het om mensen makkelijker van werk naar werk te glijden... Nou, het is op dit moment natuurlijk wel moeilijk, want de arbeidsmarkt zit er nu nog tegen. En wat merken jullie daarvan? Minder vacatures, meer werklozen. Is er. Is, is, want een, een van de dingen die wel eens gezegd worden is. iedereen die wil werken, kan werken. Klopt dat? Nee, er zijn ook mensen die, die vanwege. Een handicap, een beperking uh, of wat dan ook, heel moeilijk aan het werk uh, komen. Maar wat, wat ook, ook bij die mensen goed is om te kijken, is soms kan iemand wel, is hij voor 50 productief? Nou, dan is het heel goed om te zeggen: wij, wij plussen dat bij. Uh, een werkgever die daar toch een, een plek voor aanbiedt, kan wat subsidie of, of loonsuppletie krijgen van ons. En uh, zo iemand kan. Zo'n gezin betekent aanvulling. Ja, zeg maar een aanvulling op het, het loon voor dat deel wat, wat zo iemand niet productief is. Maar uh, ook voor het hebben van collega's, het meedraaien in een bedrijf, is het gewoon heel belangrijk dat we daarvoor openstaan. Het kabinet wil de helft van de werklozen aan het werk krijgen. Nou ja, dat vind ik een heel nobel streven. Ja, ik ook, maar dan denk ik heb je er nog 10.000 gaan in de Haag? In een tegenzittende Zeker. markt, met steeds minder uh, werkgelegenheid. Ja, maar als ik door de Spuisstraat heen loop... zie ik toch nog links- en rechts personeel gezocht. En als ik in het Westland kom... dan zie ik ook dat er heel veel tuinders zijn... die nog op zoek zijn naar personeel. Dus uh, het is niet zo dat het werk helemaal niet te vinden is op het moment. Maar wat suggereer je dan? Nou ja, wat ik, wat ik suggereer is dat wij mensen uh, een stimulans moeten geven... om niet te lang in zo'n uitkering te blijven hangen. Nou, dat doen we door bijvoorbeeld terug te vragen voor zo'n uitkering. En ook als we echt dat gevoel hebben dat mensen de kantjes ervan aflopen, te zeggen, nou, dan hoor je hier ook niet langer in. Kennelijk doe je niet genoeg je best om aan een baan te komen. Maar er zit iets wonderlijks in deze redenatie. Op het moment dat er, de dat er vacatures zichtbaar zijn op straat zichtbaar zijn in het Westland... betekent dat dus dat een deel van die 20.000, 19.000 mensen in Den Haag... blijkbaar uh, geen zin hebben in die banen. Soms is dat het geval. Maar er is zoveel veranderd. Mijn, toen ik, toen ik van, van de middelbare school kwam, uh, was het een vrij gangbare gedachte, en echt niet alleen maar onder uh, hippies, dat een uitkering een recht was. En werken een keuze. Nou, die brug zijn we al lang ja, dat over. Nou, dat ja, die brug zijn we maar. al lang over met z'n allen. Er zit veel controle op, er zit veel druk op. Ja. En toch hoor ik je niet zeggen van nou ja, nee, maar, dat, dat, dat speelt absoluut geen rol meer. Nou, wij lopen er nog steeds tegenaan. Ik gaf net het voorbeeld hè dat als mensen voor een bijstandsuitkering komen... en we zeggen op een gegeven moment... goed, maar dan verwachten we wel dat je je morgenochtend om half negen meldt... om met het veegploeg mee te lopen... is dat we dan direct uitstroom hebben van mensen die zeggen... dan regel ik zelf al wat. Of, of laat dan die bijstandsuitkering maar zitten. Nou, dat vind ik dus een heel effectief middel om ervoor te zorgen... dat de bijstand terechtkomt bij die mensen die het echt nodig hebben... en niet bij de mensen die zichzelf kunnen redden. Mijn gast is uh, Sander Dekker. VVD-wethouder in Den Haag. Wethouder Financiën en Stadsbeheer. Een aanleiding van uh, de Algemene Beschouwing in Den Haag. Um, heb je wel eens uh, muziek gehoord of een band gezien... waarvan je dacht, dat wil ik ook? Ik heb, ik heb vroeger zelf een band gespeeld. Ik, ben, uh, ik speelde basgitaar. en um, ja, Ik hou nog steeds enorm veel van muziek. En, en kan... Uh, met veel bewondering kijken naar, naar bandjes. Uh, wat voor soort muziek speelde je? Uh, ja, een beetje, beetje pop, rockmuziek. Het uh, was in de tijd dat de Britpop enorm populair was. Dus daar deden wij driftig aan mee. En wat, wat, wat waren jullie grote voorbeelden? Ja, mensen als David Bowie en, uh, en Iggy Pop en dat soort dingen. Ja. Oh, ja, nou, Iggy, Iggy Pop was al behoorlijk ruig. ja. Ja, wij waren wat minder ruig hoor, wij, wij speelden wel uh, Maar eigen muziek mooie liedjes. of allemaal covers? Wij speelden op een gegeven moment veel eigen muziek, ja. En wij dachten dat we het helemaal zouden gaan maken, maar nou, um. we waren jong... en op een gegeven moment plof zo'n band uit elkaar... en dan is het toch goed dat je ook een studie hebt gevolgd. Hoe heette de band? Count Zero. Count Zero, ja. veel opgetreden? Ja, ja, we, ja, eens in de twee weken stonden we ergens uh, op een podium te spelen. Ja. Mooie tijd. Ja, het was een hele mooie tijd. Heb je muziek meegenomen die een beetje in die lijn ligt? Nee, wat minder ruig. Ik, ik hou heel erg van melodische liedjes. Um, en wat ik zelf een mooi liedje vind is... dat gaan we dan denk ik zo horen... is Billy Joel, Allentown. Waarin die bezinkt hoe, ik geloof, jaren tachtig... zeg maar zo'n mijnwerkersstadje eigenlijk uh, een crisis doormaakt. Het Ik heerlijk te luisteren naar dat, dat loopje wat je aan het einde hoort. Zo'n geluidje wat dan door een echo-machine gaat. Allemaal ja. heerlijk. Voor mij is dat echt jaren tachtig. Dat, dat geëxperimenteerd werd met die, met die, uh, met die loopjes... en met, met synthesizers, eerste computers en zo. En, uh, maar ik vind, dit, ik vind dit een groot artiest. Billy Joel. Ja, melodisch. Ik, ik vind dat fantastisch. Ook als je luistert naar de laatste plaat van Paul McCartney... en na zijn hele Beatles tijd heeft hij nog een paar fantastische soloplaten gemaakt. En het zit gewoon ingenieus in elkaar. Het zijn hele mooie, hele mooie liedjes, heel melodisch. Ja, het ja, is fascinerend. Ook, we hadden het net even in de plaat over de, de, de, de helden van toen, David Bowie... maar ook uh, Kate Bush... Uh, en ik vroeg me, af, wat doen die mensen tegenwoordig? Maar jij, jij, jij wist het antwoord ook nog. Kate Bush heeft een plaat gemaakt. Ja, Kate Bush heeft voor mij een uh, heel recente plaat uitgebracht... die wat wisselend is er ontvangen. Ja, en ik denk dat uh, zo iemand als David Bowie... Zou misschien nog niet zo meer, uh, zou heel hard mee hoeven te werken. Maar uh, nee. hij, hij, hij produceert wat, uh, wat documentaires, volgens mij. Uh, zeer recent. Sander Dekker, wethouder Financiën en stadsbeheer, is, uh, stadsbeheer in Den Haag... is mijn gast in Kazerloenen. In het tweede uur wil ik graag met u praten over uh, de mores uh, van het debat. Wat kan wel, wat kan niet in de Kamer? En wat zegt u zelf wel of niet? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. 0800-1121, u kunt mailen naar kazerloenen.ncv.nl De mores van het debat. Wat kan wel, wat kan niet? En wat doet u zelf daarin? Daar straks meer over in het uh, tweede uur van Kazerloenen. Ik wil het graag even met je hebben nog, Sander, over uh, inspiratie. Um, want jij hebt bedrijfskunde gestudeerd. Bestuurskunde. Ja. Uh, sorry, bestuurskunde, neem je niet uh, Een heel andere tak van sport. Um, had, jij, had jij voorbeelden van, van, van politici voor ogen? Waarvan je dacht van, nou, dit, dit is nou iemand, man, vrouw, die inspireert mij. Die doet me wat, die raakt me. Nou, ik heb niet één, één grote held of zo, of één groot voorbeeld. Maar uh, ik kan enorm genieten van... Uh, van politici die, die goed kunnen spreken. Hè. Dus uh, In de tijd toen ik echt jong was, was de eerste Amerikaanse president... die ik echt goed heb meegemaakt, was, was Reagan. En dat was de great communicator. Dat, dat was natuurlijk toch iemand die met zijn verhalen uh, het volk raakte. En Amerika in die tijd uh, ja, uh, een nieuw positivisme bracht... En ik luister het nog wel eens terug. Ik kan het tegenwoordig allemaal kopen op, uh, op tape en op cd's en uh, in boekwerken. Ja, dat, dat blijf ik mooi vinden. Wat, wat was er knap aan Reagan? Um, Reagan had een, een, een vrij helder en eenvoudig verhaal... over uh, hoe je aan moet kijken tegenover de overheid. Hè? Dus het is niet de overheid die je problemen oplost. Sterker nog, die overheid kan soms ook een probleem zijn... He, dus hij stond erg voor een kleine, uh, maar krachtige overheid. Dat is ook wat je natuurlijk wel een beetje terughoort in wat dit kabinet uh, roept. Het is niet de overheid die problemen oplost. Het zijn die 1600, 16 miljoen mensen die het uiteindelijk, uh, uiteindelijk moeten doen. En hij wist dat ook nog eens een keer op een hele goede manier uh, te verwoorden. Uh, ja, klassieke speeches. En ja, daar vind ik Amerikanen sowieso... Uh, Anglo-Saxische uh, traditie heeft dat meer... Een speech en een vertelcultuur. Ja, dat raakt ze gewoon. Als je luistert naar de radiospeech. na het, uh, het ongeluk met de Challenger. Hoe die dan het volk toespreekt. En op een gegeven moment ook zich richt aan die kinderen... die allemaal zaten te kijken omdat er een juf meeging op de Space Shuttle. Ja, dat is, ja, dat is gewoon heel erg knap. Ja, tegelijkertijd was Reagan niet een president... die, die bekend stond om zijn uh, enorme analytisch vermogen... Um, is dat een kracht op zichzelf, dat, dat hij daarmee ook, ook zijn eigen tekortkomingen uh, wist te verdoezelen? Nou, hij maakte zichzelf niet beter of groter dan hij was. En sterker nog, uh, had veel zelfreflectie uh, en ook een hoop relativisme... en maakte daar ook grappen over. En dat maakt zo iemand ook kwetsbaar. En ik denk dat dat uiteindelijk is wat ook heel veel mensen, kiezers, in zo iemand aanspreekt. De huidige uh, premier uh, Rutte... Uh, partijgenoot van jou, um, die hanteert ook humor veel. Vandaag ja. ook, zelfs op het moment dat je denkt van... nou, nou, nou tutte me tut wat gebeurt hier allemaal? Rutte lacht. Ja, dat is heel goed. Ja? Nou, het kwam wel op verwijten te staan vandaag van de oppositie. Die uh, Cohen bijvoorbeeld, die zei van... ja, maar goede uh, premier, er gebeurt iets heel ernstigs... en u moet nu gewoon in fermere teksten taal zeggen... dat u dit niet oké okay vindt. Nou, ja, maar dat heeft hij ook gedaan. Um, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft ook gezegd van, dat een op een aantal uh, punten de lijn is overschreden. Hè. Als het gaat om haatpaleis. Als het gaat om uh, uh, de benoeming of benaming van de, de, de Turkse, Turkse staatshoofd. Uh, daar is hij heel scherp in geweest. Um, aan de andere kant betekent dat niet dat je de hele dag... maar met een zagrijne gezicht moet, moet rondlopen. Een beetje luchtigheid. Gewoon eerlijk en open uh, dat debat ingaan. En uh, ook het Nederlands volk tegemoet treden denk ik wat heel veel mensen uh, aanspreekt. Wat dat betreft is het een hele andere stijl dan, uh, nou, dan bijvoorbeeld Balkenende... die misschien wel wat serieuzer was. Hij pakt het allemaal iets, uh, iets luchtiger op. Dat is denk ik heel goed. Hoe zou Balkenende gereageerd hebben? Dat weet ik ook niet. Ik denk dat hij dat ook had afgekeurd. Um, maar op een iets andere manier. Ja, ja we hebben ooit het verdonk gehad ook, hè? Die... die, die... Tegen een van de ministers van en riep... Uh, u liegt en u bedriegt. En ja, goed. Het ja. dit, dit, dit is allemaal niet zo heel uniek wat er gebeurt. Maar nou ja, fijn, niet, niet zo gezellig allemaal. Um, even over jezelf nog. Um, zie je jezelf als een leider? Boe. <laughs> ja, jeetje je mina. Dat zijn van die grote woorden. Nou ja, ik, ik zie mijzelf wel als iemand die lijnen moet uitzetten. en uh, Aan de ene kant een organisatie moet enthousiasmeren... voor de dingen die je wil bereiken. Uh, op mijn vlak heeft dat voor een deel met financiën te maken. Uh, dat is ingrijpend, ook voor onze eigen mensen. En dan is het wel goed om voor de troepen te staan. En je moet natuurlijk ook verkopen aan de stad. Hè? Wij hebben iedere vier jaar verkiezingen. En dan rekent de kiezer weer, weer even af. Um, en in die zin geloof ik wel dat je als bestuurder een visie moet hebben... over waar moet het naartoe met de stad, waar moet het naartoe met Den Haag. En ik draag dat graag uit. Kun je het in een paar zinnen zeggen waar het naartoe zou moeten? Nou, ik vind dat uh, uh, Den Haag een, hele een, een heel goed profiel te pakken heeft... als internationale stad van vrede en recht. Dat maakt onze stad... Um, Internationale instellingen over de hele wereld komen naar Den Haag toe. En in Den Haag wordt dag in dag uitgewerkt aan een betere wereld. En daar moeten we in blijven investeren. En dat betekent ook meer investeren in onderwijs. Het aantrekken van universitaire instellingen. Uh, het zorgen van een, voor een goed vestigingsklimaat voor die instellingen en ook voor bedrijven. En Leuk. Leuk kost geld. En ja. is goed voor de bovenlaag. Denk ik dan even uh, nee, kort dat, door de bocht. Nee, dat is wel heel kort door de bocht. Want ik denk uiteindelijk als het goed gaat met de economie... dat het goed is voor iedereen. Er um, is dus wel eens de kritiek die wordt gegeven... He, van ja, internationale stad is leuk. Uh, vooral voor die experts die van, van buiten komen. Nou ja, ik vraag uh, maar het ook. Maar, maar, maar, maar... Den, Haag, Den Haag is natuurlijk ook een hele opvallende stad. In, uh, omdat dat er weinig steden zijn... waar zo'n uh, groot verschil zit... tussen, tussen een, een onderlaag en een bovenlaag. Zo ik maar de koningin woont er... Uh, maar jullie hebben ook uh, een aardige partij Vogelaarwijken. Ja, maar ook die mensen moeten werk hebben. En het is niet de overheid die zorgt voor dat werk, dat zijn bedrijven. En die bedrijven die moet je wel aantrekken in je stad. En die moeten een plek hebben waar ze willen zitten. En ook die internationale instellingen... die huren weer mensen in voor de catering, mensen in voor de beveiliging. En ga zo maar door. Dus dat, dat creëert met z'n allen al met al een hoop werkgelegenheid. Wat doet Sander Dekker over tien jaar? Geen idee. Ik heb dat nooit geweten wat ik over tien jaar zou doen. Wat doe je als je groot bent? Geen idee. Nee? Echt nee. geen idee? Nee. nee. Als, Lom, je tien je... Jaar, als je mij tien jaar geleden had gevraagd van wat doe je over tien jaar... had ik denk het denk ik ook niet geweten. Dus ik werkte toen aan de universiteit, de universiteitsdocent, En uh, ik ben in het lokaal bestuur gerold. Ik vind dat prachtig mooi om te doen... Maar ik heb uh, nog niet een heel concreet idee wat ik hier nou doe. Sander Dekker, wethouder Financiën en Stadsbeheer in Den Haag. Hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Hele goede thuisreis, veel dank. Um, en ik zeg dan even tegen de luisteraars... dat we in de tweede uur graag met u willen praten over de mores van het debat. Wat mag wel, wat mag niet in de Kamer. En wat mag bij u thuis, wel of niet 0800 1121. Het allemaal na het hoorspel van de VPRO. Straks is de NCV weer terug om 1 uur. Graag tot dan.